Start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 1 uur. Goedemiddag, ik ben Biem en dit is het nieuws van NOS op 3. In Leiden worden heel veel bloemen neergelegd. Het gebeurt op de plek waar op oudjaarsdag SME van 14 dood werd gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft een man van 32 opgepakt. Deze vrouw komt uit de buurt en heeft ook bloemen neergelegd. Toch maar eventjes langs gaan. Even. Ja, dan kan je het voor jezelf ook afronden. Want we hebben natuurlijk alles in de buurt hier meegekregen mee wat er is gebeurd. En ja, dan toch eventjes even langs gaan even kijken. Op de school van Esmee is een herdenkingsruimte ingericht. De school is speciaal open voor leerlingen die haar willen herdenken. Meerdere mensen die hun boosterprik zouden krijgen in de jaarbeurs in Utrecht... zijn vanochtend naar huis gestuurd. Ze kregen te horen dat er een hijskraan op omvallen stond. was alleen niet zo. Er was een ontruimingsoefening in de bioscoop ernaast. Maar de communicatie liep niet helemaal lekker. De GGD zegt dat iedereen die naar huis is gegaan terug kan komen. In de Rotterdamse haven zijn in de nieuwjaarsnacht... twee zogenoemde uithalers opgepakt. Dat zijn mensen die drugs uit containers halen. En omdat ze na de jaarwisseling betrapt werden, kunnen ze daar twee jaar cel voor krijgen, want sinds 1 januari is er een nieuwe uithalerswet. Als ze een paar uur eerder waren opgepakt, was de maximale straf nog een boete van minder dan 100 euro.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 Hans Verhoeven. Je moet ook niet gelijk de vraag ja, ik met ik een leven leven op, en dus, Zwaar <laughs> ik sta, weekend gehad. <laughs> ik sta op de Dam in 2016. Oh, nee. Ik uh, moest de, de opening speech houden... Uh, voor het uh, na afloop van de Pride Walk... en voor het uh, Pride uh, Mensenrechtenconcert. Um, er stonden nog over 25.000 mensen... Uh, speech gehouden en ik moest de volgende sp uh, spreker aankondigen. En dat was de voorzitter van Pride Amsterdam. Frats Hoefnagel toen. En echt halverwege mijn, mijn speech begin ik me te realiseren dat ik toch niet meer op de naam van die kerel kon komen. Ja. Je hele speech. Ja. Ja. Dus het laatste deel van mijn speech, ik denk, ik ik kon er echt niet op komen. Dus ik heb hem voorgesteld als de voorzitter van Pride Amsterdam. Ja. Ik kon er ja. niet op komen. Ja. Nee, ja, zo uh, ja, gelukkig. zo'n soortgelijke ervaring had ik ook. Maar dat kwam omdat ik tegelijkertijd de eerste vragen aan lezen was. Uh, en daarmee, ja, inderdaad, dan, ik, kon, ik ja. kon niet zo makkelijk in, uh, inspringen op van dit is de. Want dat is dan wel een beetje het probleem bij jou, Hans. Je bent namelijk niet de, maar je bent veel de. He, de, de, de, de, de, je, je, je doet, doet dit, je meer doet dat, je doet zussen, je doet zo. Dus kortom, even voor de luisteraars. Wie ben jij ook alweer en wat doe je eigenlijk allemaal? Ja, ik ben dus Hans Verhoeven, mocht je dat gemist ja. hebben. Ja. <laughs> en uh, ja, ik noem mezelf uh, regenboogactivist. En uh, hou me met een aantal uh, dingen bezig. Um, al sinds jaar een dag uh, met Pride, Pride Amsterdam. Uh, Vandaaruit een aantal activiteiten. Uh, bijvoorbeeld het ondersteunen. Pride-organisatoren in landen waar het organiseren van een Pride... niet zo'n vanzelfsprekende zaak is. Um, maar ook vanuit Pride bijvoorbeeld in contact met organisaties... die niet als vanzelfsprekend met een Pride meedoen. Bijvoorbeeld het tegen des Heils. En via het Lege des Heils in contact gekomen met een onderwerp... dakloze regenboogjongeren. Precies. En uh, dat, is, uh, waar, dat is jouw brug. Daar, daar zit je van niet in het brugje. Daarom het aan Vorige keer hebben we geïnterviewd over de Zero Flex Project. Wat Got. hier natuurlijk thuis de Pride in instantwoord... Uh,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 Allemaal uh, ervan er uitgaande dat alles gewoon komend jaar door ja, kan ja. gaan. Ja. Nou laten we dat hopen. Maar nu dus inderdaad uh, zit je uh, hier in het kader van het project van het dak en thuisloze lhbti plus. Mm. Um, vertel eens over dit project. Ja, nou ja, dat, um, ik, ik, ik kwam ermee in aanraking toen ik begon met, uh, met, met uh, contact te hebben met het uh, leger des Om te kijken of we hun konden betrekken bij, uh, bij de Pride. Wat ook gelukt is overigens. Ik um, wil waar... ja, daar, daar even op aansluiten.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 Um, en ik denk dat in de komende jaren er echt veel gaat veranderen. Oké, okay. mooi. Ja. Oh, interessant. Ja. En een van die dingen is dus zeg maar de aandacht voor, uh, voor dit project. Ja. Um, ho hoe is dat ontstaan? Nou ja, de, de, de, de, terwijl ik dus met Heils bezig was, kwam ik er ja achter eigenlijk. Of ik realiseerde ja. me dat um, Kijk...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 Heb je, zeker ook als je ervaring hebt met, met omgaan met kinderen... Met, en ook mogelijk met dit soort van problematiek, ben je van harte welkom. Um, daarnaast, uh, ja we hebben geld nodig. We hebben op dit moment iets van een, een 40.000 euro binnengehaald vanaf 2019 het kerstconcert tot nu. Uh -huh. Dat uh, is onder beheer bij het COC, want wij zijn nog geen stichting of vereniging. Omdat nee. we nog niet precies weten hoe en wat we nou precies gaan doen, hebben gezegd, nou ja, weet je, laat het COC dat geld uh, in zijn beheer hebben. Dan is dat in ieder geval uh, transparant en veilig uh, weggeborgen. En tegen de tijd dat we het plaatje rond hebben van wat we nou precies gaan doen, nou, dan zoeken we daar de juiste verenigingsvorm of organisatievorm bij.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 Ga lekker uitwaaien, zoals ja. je had voorgenomen. Ja, ik, ik, ik, ik maak er, er een, een dagje zand voort van. Heel goed. Heerlijk. Ik had, uh, ik had even niks op de agenda. Ik denk, dat is mooi. Het is een mooie weer. Lieterfant. Dus ga lekker op de loven. Ideale dag om dat uit te doen. Uh, dankjewel voor je komst. Dankjewel voor jullie gastvrijheid. En uh, tot de volgende keer. Afgesproken. Dank je. En dan gaan we nu softcell met het Love van 1981 draaien.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 Ja, complimenten weer, Jelmer. Mooie kolm. Ja. Zeker. En zo ja. toepasselijk ook, hè? Met de muziek uh, die wij uh, draaien, toch? Helemaal aansluitend. En daarop aansluitend uh, het volgende nummer. Too Sai. Van Jelmer, Jelmers journaal in kleur. De zomerheer. De zomerheer. Respect, Respect respect, respect. Dit was Mel Kim met Respectable uit 1987. En dat zingen we, zongen we destijds in Respectable. Oh, lekker, uh, <laughs> lekker inderdaad door. En daarvoor Katja Gugu met Too Shy. Met uh, Kamal als die ontzettende bloedmooie uh, leadzanger uit 1983. Prachtig aansluitend op de uh, uh, column van, uh, van Jelmer over LHBT LHB muziek. LHB -muziek ja, ja. Ja. En als het goed is, hebben we nu uh, Jos Alles. Uh, alles, geloof ik. Ja. <laughs> Aan de telefoon. Klopt dat, Jos? Ja, dat klopt. Hallo. Hi, dag, Jos. Uh, gelukkig nieuwjaar, hè? Beste wensen. Ja, hetzelfde. Ja, hetzelfde. ja hetzelfde. dank je. Heel, gelukkig, nieuwjaar. ja, ik ben het weer nu bijna vergeten, maar uh, gelukkig nieuwjaar. Man. Ja, het, het is nog, nog maar net uh, kort geleden, hè? Maar ja, er is waarschijnlijk ja. alweer veel gebeurd. Ja. Nou ja, ja, ja, ja. ik ben een huis aan het verbouwen, hè? Dus ik ben helemaal niet bezig. Ik ben helemaal niet bezig met Kerst en nieuwjaar geweest, dus. Nee, oh. nee, dat, uh, dat vertelde je inderdaad. Zeg, Jos, voor de luisteraars: wie ben je ja. ook alweer?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 Ja, dat is die mooi. Ik kijk is maar, zo... ja, met diep respect terug inmiddels. Mooi, mooi. En ja, door corona het is natuurlijk een enorme spelbreker geweest... in, ja. in allerlei uh, uh, activiteiten die ja. zouden worden georganiseerd. Welke ja. activiteiten waren afgelopen jaar gepland en hebben niet door kunnen gaan? Och, um, ja, heel veel. Um, um, we hebben natuurlijk in Haarlem in de, de Roze Salon.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 Oké. Okay. Um, uh, naast de Roze Salon, begrijp ik. Ja, nou, ja. naast de Roze Salon. Het wordt, zondag, het wordt zondagmiddag borrelen. Um, um, uh, zoals het er nu uitziet, klap hem een, een beetje uit de schoon... want het is nog niet helemaal dichtgetimmerd... Uh, ja. uh, in het badhuis in de Leidse, op Plein in Haarlem. Oh, leuk. Um, ja. En het wordt een laagdrempelige uh, borrel voor iedereen. En wij organiseren hem um, samen met uh, een aantal andere partijen in Haarlem... zodat het echt voor...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 Oké, okay. Maar ja, daar, ben wordt nog heel veel, daar is nog heel veel... daar moet ook de, de financiën nog worden afgeticht en, dus, en geregeld. En ik organiseer het ook niet. Dus het is een beetje flauw zijn als ik daar nu met de... Ja, maar ja. daar komt. Let op, let op. Uh, Hou ons op de hoogte. We houden de, de COC-nieuwsbrief in de gaten. De camerland nieuwsbrief En uh, in, in het kader van de tijd, Jos, moeten we afronden. Uh, is er nog iets wat je wil toevoegen...